uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het aantal meldingen van gezondheidsklachten door het gebruik van lachgas neemt snel toe. Het aantal steeg van 13 in 2015 naar 54 vorig jaar. En in de eerste helft van dit jaar kwamen al bijna 70 klachten binnen. Dat meldt het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum van het UMC Utrecht. Volgens het centrum is er sprake van een zorgelijke ontwikkeling. Veel voorkomende klachten zijn misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid. Ook zeiden lachgasgebruikers dat ze last hadden van pijn op de borst... verminderd zicht en verwardheid. In het klimaatakkoord moet meer rekening gehouden worden... ...met het toenemende aantal airco's in Nederland. Volgens Jan Engels van het Klimaatverbond Nederland... ...moet er nagedacht worden over voorzieningen... ...die huizen koeler maken als het warm is... De focus ligt wat hem betreft nog te veel... op het terugdringen van de behoefte aan verwarming. erco installateurs hebben het steeds drukker... zeker tijdens de enorme hitte van vorige week. De man die gisteren een aanslag pleegde op een festival in Californië... had mogelijk een racistisch motief. Het Amerikaanse persbureau AP meldt dat de dader op Instagram... zijn volgers voor de aanslag aanspoorde om een boek te lezen uit de 19e eeuw... dat onder meer gaat over overheersing door witte mannen. Meer horecaondernemers kiezen ervoor om hun terras deels of helemaal rookvrij te maken. Anti-rookvereniging Clean Air Nederland meldt dat het aantal terrassen... waar beperkt of niet gerookt mag worden, meer dan verdubbeld is. Vorig jaar waren er nog geen 40 rookvrije terrassen. Op dit moment zijn het er ruim 100. Ook brancheorganisatie Horeca Nederland zegt dat er sprake is van een trend. Veel gasten zouden er zelf om vragen. Op het totaal valt de stijging trouwens wel mee. In Nederland zijn er ruim 20.000 terrassen. Het weer het is nu nog flink zonnig, maar in de loop van de dag ontstaan er stapelwolken... die kunnen uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Het is zomers warm met 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het wat langzamer rijden op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen af het Oude Wetering en Alfred Noordwijker houdt bijna 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. het baas, ze strooien de baag, haar poesje voor de dag. De meisjes maken stijve pap in de haar, haar. De jongens koppen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het paardje, en Ba, pa die zegt... Ja, Mama zegt dat er man en oude zeis slijmer is. En dan roept zij uit dat de zee is hier zo vies. Ze maakt de deel met brede sier, haar baaien op mooi. Maar plotseling roept ze gil, de zee zit in me nog. We ...en naar Zandvoort aan de Zee. En je hoorde natuurlijk Tantaleen. Dit is weer het programma ZFM Oud Zandvoort. En vandaag helemaal een bijzondere dag. Want we hebben in onze studio Gerrit Schaap. En als er iemand iets weet van de tram van en naar Zandvoort... ...dan is Gerrit dat wel. Ik ben blij dat Ari Koper hier aanwezig is. Want Ari Koper is een van de mensen die een special heeft geschreven voor het genootschap Oud-Zandvoort over de blauwe tram. Hij weet er ook alles van. En als je deze twee mensen hoort praten, vragen en antwoorden... dan betekent dat een heel bijzonder uurtje. Ari koper, ik geef aan jou het woord. Dankjewel Pieter. Ik uh, ga meteen voor start ook, samen met Gerrit, die mij niet onbekend is. Uh, Gerrit is de directeur van het NZH Vervoersmuseum, waar ik uh, in het verleden een paar keer te gast heb mogen zijn. Ook vanwege het fantastische archief wat daar is opgebouwd en natuurlijk de hele mooie modellen die daar te zien zijn. En uh, ik wil dus even met Gerrit praten over de geschiedenis van de tram, wanneer dat nou eigenlijk is begonnen op Zandvoort. Gerrit, mag ik jou het woord geven wanneer het uh, gebeurd is? Ja, dus rond 1898 zijn we dus begonnen met Halem-Zandvoort. En dat was meteen de blauwe tram, of was er daarvoor ook nog iets? Uh, ja, we zijn begonnen met de paardentram. daarna de stoomtram. En uh, succeselijk is het dus de elektrische tram geworden tussen Halem en Zandvoort, dat was de eerste. Dat was de eerste, ja. En, en welk traject moet ik me daarbij voorstellen? Was dat, uh zoals het nu is vanaf het tremplein naar uh, Amsterdam toe? Of... Nee, het ging maar tot Haarlem, want uh, Haarlem-Zandvoort was de eerste lijn die aangelegd werd. En daarna is uh, Haarlem-Amsterdam gekomen. Oké. Okay. En ze hadden dus ook twee uh, verschillende stroomafnemers, uh, Want een uh, oud-chef van mij, die is als beugeljongen begonnen in de temperie ja? Dan kwam de trein uit Zandvoort aan en dan moest hij de beugel naar beneden trekken. En voor de traject uh, Halen amsterdam moest je de beugel, een andere beugel, weer omhoog trekken. En met een beugel? Wat, wat moet de ik daarbij voorstellen? Is de stroom afnemen de van die bovenop de tram zit, die zorgt dat de tram gaat rijden. Die langs die stroomleidingen liep, die yes. juist bij vooral niet aan moet gaan zitten, want dan ga je geven. Ja, ja. Dus, uh, uh, je zegt rond uh, 1898 is het, is het feest begonnen, begrijp ik. Ehm, ja. Um, ja. En weet je ook wie de, er eigenlijk mee begon is? Wie het initiatief hebben genomen tot uh, de tram? Ja, dat zou ik eigenlijk moeten weten, maar dat, uh, nee, dat schiet me er zo niet in binnen. Want ik, ja, er waren natuurlijk verschillende mensen. Ik, ik ben er ook niet zo goed in geschoten als jij natuurlijk. Maar, uh, zat meneer dus er ook in, de, in het begin ook niet in? Die nee, toen ja, ook in de trein dus uh, duidelijk spoorwegen. Oké. Okay. Nou, dan zit ik na op een spoor om dan eventjes ja. in, de, in, in de spreek te blijven. Um, de, de, de blauwe tram, was dat meteen de blauwe tram of waren er ook nog andere kleuren, want de blauwe tram, ja ik ben van het laatste stukje, nee, ik, de, ik heb dat niet zo goed meegemaakt. Jij bedoelt in de blauwe tram de Boedapester die is pas in 1924 gekomen en die werd in Boedapest gemaakt, vandaar uh, de naam uh, de Boedapester. Dus die werden gewoon geïmporteerd begrijp ik die dingen. Dat klopt ja. Ah juist. En het typisch is, op een gegeven moment was er nog één tram over. En alle trams zijn in 1956 verbrand. Dat ging alleen voor het oude ijzer. En toen hebben we drie trams die beleidbepalend waren voor het tramvervoer in Nederland. Aan het Spoorwegmuseum gegeven. En een baron in Voorburg die heeft zo'n boedepester bijwagen. Met bijwagen wil ik zeggen, daar zit dus geen motor in. Die heeft hem gekocht, want hij had een wat lastige dochter. En hij heeft die Boedepester bij hem in de tuin neergezet. En sloot hij erop. Als zomerhuisje. Maar hij kreeg problemen met de gemeente Voorburg. En uh, moest toen dat ding verwijderen. Dat heeft hij gedaan en hij heeft natuurlijk grond gekocht in Zeeland. En daar heeft de Boedepester gestaan. Uh, op een gegeven moment was hij in de jaren 80 En uh, toen heeft hij de Boedepester geschonken aan een stichting, de NVBS. En die zijn negen jaar bezig geweest om die Budapest er helemaal te restaureren. En uh, op een gegeven moment, ja, het ging om het oude ijzer. En die bron die wilde niet zoveel geld geven, dus hij heeft alleen de bovenkant gekocht. En toen de club dus de, de tram wilde restaureren, zaten ze met de onderkant, de wielen en zo. Toen hebben ze contact gezocht met de fabriek in Budapest. En die had toch alle tekeningen. En voor 7700 gulden toen nog. ...is heel hele ondercel weer gemaakt in Budapest. En wanneer was dat? Uh, ehm, even kijken, ja dat is ongeveer 1985 ongeveer denk ik. En toen voor zo weinig geld? Ja, inderdaad. Het ja. is nog niet te geloven? Nee, het waren dus de, ja, de, de landen die nog wat goedkoper waren. Uh, ze hebben de tem opgeknapt in een uh, loodsbestallift. En op een gegeven moment uh, werd Starlift overgenomen door een andere firma... ...en ze moesten dus weg met de tem En ze zaten met de tem in uw maag. Toen waren wij eigenlijk net gestart met het museum. Dat verhaal zag ik straks vertellen. En uh, nou, toen wij, konden wij de tram in bruiklijn krijgen. Dat uh, heeft de stichting geweigerd. Want we wisten dat ze ermee in de maag zaten. En we wilden hem in eigendom hebben. En zodoende hebben we de boetepest in eigendom gekregen. Slimme zet dus. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. En iedereen heeft hem in Zandvoort kunnen bewonderen. Want hij heeft hier in Zandvoort op het tramplijn gestaan. Ja, was dat ook niet het verhaal dat hij toen uit de takels geschoten werd? Uh, dat klopt, ja. ja. Toen ze hem terugbracht is hij uit de takels gevallen, ja. En uh, behoorlijk beschadigd. Maar jullie kennen hem? Is dat natuurlijk weer in alle met ja, alles weer gerepareerd is goed geknapt, maar heel typisch. Uh, zeg maar, zaterdag vrijdagsmorgen zou de tram gehaald worden. Toen zei mijn vrouw, is uh, die tram verzekerd? Ik zei, ja, hij is door de lijns uh, besteld. Ik zeg, dat ding is natuurlijk verzekerd. Hij zegt, als je nou verstandig bent, dan vraag je toch eerst, uh, voordat hij weggaat, om de verzekeringspapieren. Nou, ik ben toch wel gewend om naar mijn vrouw te luisteren. Dus de, uh, Ook al. Die, twee kraamwagens kwamen om de tram te halen. En toen zei ik tegen de, uh, nou, van de leider van de transport, ik zeg, uh, mag ik de verzekeringspapieren zien? En hij zei, ik heb helemaal geen verzekeringspapieren. Nou, toen heb ik uh, de lijns gebeld en uh, vrij binnenkort, of eigenlijk daarna kwamen ze met de papieren, dus dat was in orde. Ja, en toen kwam dus de debake dat hij gevallen is, maar goed dat we de verzekeringspapieren hadden. Want de tram was verzekerd voor een miljoen. En uh, nou ja, toen het ongeluk daar was, gelijk contact opgenomen met de verzekeringsmaatschappij. En die zei, welk idioot heeft het ding voor een miljoen verzekerd? Hij kon nooit meer rijden en zo. Dus het zijn behoorlijke twistgesprekken geworden voordat de verzekering uit de tafel heeft. Maar jullie hebben toch kansen gezien om dat geld los te krijgen. Waardoor die... uh, ja, geen miljoen. Nee, dat begrijp ik. Nee, maar, uh... De restauratie is betaald, ja. Nou ah, kijk, gelukkig maar. Dus dat is behouden. Ja. Oké. Okay. Um, dan gaan we toch eventjes kijken. Wat ik mezelf nog weet te herinneren. Is het, uh, het, het, het, het eindstation in Haarlem. Tenminste, als dat een eindstation is. En je moet me maar corrigeren als dat niet zo is. Bij het Hek. Dat klopt, ja. Dus hier heb ik nog zo'n mooie foto van voor mijn netvlies met een aantal trammen die aan de overkant hebben met ja, ja. netvlies. En was dat altijd... houten kantoortje wat aan de linkerkant stond, dat uh, was het voormalige tramstation in Amsterdam. Iedereen denkt dat uh, de tram dus het eindpunt staat had, maar uh, begin 1900 was het net om de hoek uh, waar de ook de Boekenmarkt gehouden werd en daar stond een stationnetje en dat is op een gegeven moment in de staat neergezet. Interessant, dat wist ik ook ja. niet. En ik dacht dat ik toch wel redelijk had voorbereid, maar je ziet maar weer dat het... Uh... Ja, zo komt alles naar voren. Hè? Ja, ja, nee, maar ik ben ja, een expert voor, maar ik kan het ook niet anders. Um, ja, dat Amsterdam verhaal. Um, je stapte het dus op in, in Haarlem in feite, bij Terek, en dan ging je richting uh, Amsterdam of Zandvoort. Uh, Zandvoort had bij mij weten de viersprong als eerste stopplaats, of ben ik er ver naast? Nee, Stoptje heen, de stop adviseur. Ja, ja? ja. Ging je over de brug. Ja. Ja. En toen richting Zandvoort, en dan had je natuurlijk een aantal stopplaatsen. Zuinweg, Bentveld. Ja. ja. En ook hier op de op de Korslorenstraat natuurlijk ook. Ja. Daar en staat in Zand, er ook in nog in Bentveld. Dat is een pad tussen de Zandvoortsalaan en de wijk die erachter ligt. En daar staan nog twee uh, tramrails uh, als paaltje voor dat voetpad. Oh, dan moet ik er toch als ik de eens ga ja. gaan kijken. Ja. Ja, want er stond er ook niet een, een of ander huisje ergens nog. Ja, ja een wachthuisje. Een wachthuisje? Dat uh, klopt. Zo'n wachthuisje hebben wij te pakken weten te krijgen. En dat uh, toen ons museum klaar was, heeft de aannemer, uh, ja die wilde iets doen. En die heeft toen dat oude wachthuisje naar de timmerschool in Alkmaar gebracht. En ze hebben voor ons een heel nieuw wachthuisje gemaakt. En het is ook te bewonderen bij het museum. Dat is mijn... Staat dat de past dan? Want ik past het... allemaal? Nee, dat staat al een behoorlijke tijd. Dat heb ik niet goed opgelegd. Op... Even daarna werd ik gebeld door iemand in de Kostelorenstraat. Die had ook een wachthuisje. Ja, ja, de... Wij hadden er al een. En toen heb ik contact gezocht met het uh, Openluchtmuseum in Arnhem. Uh, die hebben ook een paar trams rijden op een uh, trein. En die waren dolbereid met het wachthuisje. En dat is daar ook helemaal gerestaureerd. Dus het huisje van de Kostelorenstraat. Dat staat in het Openluchtmuseum in Arnhem. Oké, okay. nou, dat is interessant. Omdat ik even mee verder ga. Ik begrijp nu dat we een seintje krijgen van Pieter dat de muziek weer in werking gesteld gaat worden. Dus wij gaan even pauzeren. Nou, dat doen we. En dan spreken we de luisteraar direct weer. Ik het is een landing, tremmen, tremmen. Toen ik midden in het gedrang ging, en wurgend aan een stang hing, en een makker op mijn wang ging. Tremmen, tremmen, een juf met nijl benen, keek angstig naar de schenen. Een bokboer stond te geuren, verspreidde odeuren Een dame hing te blozen, die lag in een narcose Een juffrouw in een katjas, Liet hijgend dat ze plat was. En balanceerde met een doos gebak. Opeens toen kwam een reuzensmak, Kreeg ieder zijn ransoengebak. En opa viste uit zijn baard. Een halen losweerse mokata. En we tremmen langs de munt. En de zingel. Op wielen, hang of zit je, kielen, kielen, langs de angst. Als we denken, halte bij een heuvel, pas zit er weer een euvel.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 Kile, hang or sit here, kile, kile, dance the Amsterdam. Met het, met het interview. Nog even een klein stapje terug naar het verleden. Ik ken alleen de blauwe tram. Maar vanuit de research die wij toen hebben gedaan voor de special van de Klink. Meen ik mij voor de geest halen dat er ook nog andere soorten trams waren. Een kikker en, en, en, en nog een aantal van dat soort dingen. Kun je daar iets meer over vertellen? Jawel, de kikker is gewoon de bijnaam. Het was een meteorologie die was in België gemaakt. Dan kreeg je de sneller vrij duidelijk. Die werden op het stationsplein in halem gemaakt. En de Boedapesten, dat heb ik net al aangegeven, die werden in Boedapest gemaakt. Maar was de uitvoering de ook anders? Kikker, die kwam gewoon naar voren omdat hij was uh, groen geschilderd. Hij reed tussen Amsterdam en Sloterdijk. En door zijn hoge opbouw en wat, uh, ja, toch wat lage wielen... Uh, ...ging hij zowel naar links als naar rechts... En hij was groen. En ja, vandaar dat de bijnaam bij de Amsterdammers was kikker. Maar dat ding heeft ook op Zandvoort gereden of niet? Uh, ja, die Medeologieks hebben ook op Zandvoort gereden. Ja. En vooral in de zomermaanden als het erg druk was. Vandaar ook de schaapholken. Ja, ja, ja, die naam, dat weet ik nog heel erg goed. En dat wilde ik juist beparen tot het eind, want wij werden er altijd weggejaagd. Het verslingende oh, ja. we van de ene kant naar de andere kant. Klopt. Dat waren altijd van die zijnde dingen en dat mocht niet. Op een gegeven moment stond het op afbreken, die nadigheid. Maar ja. nou, we hadden, uh, ik, ik word net ge gesouffleerd door Pieter, we hadden over het over het tramplein en over de tramweg. Ja, wij als oudste handvoertuigen zijn, de weten niet beter, maar uh, de luisteraar die... Uh, moet even duidelijk gemaakt worden dat Tramplein is natuurlijk het Raadhuisplein zoals het er nu is. Ja. En de louis straat is de, de tramweg. Ja, Tramstraat. Tramstraat, ja, ja. Dan zijn die ook weer op de hoogte. <laughs> um, we gaan even een stapje naar voren. Uh, er werd nogal wat gereden met die tram. Ik, ik, ik, weet je iets van de aantallen van de, de, de meereizende mensen? Ik heb begrepen dat er in de loop der jaren, dacht ik, zo'n 300 miljoen. Jazeker, want dat is de nogal de, wat. Uh, nu heeft bijna iedereen een auto. En uh, ja, vooral in de, nou, in de jaren 50 was de verbinding met de tram van Amsterdam naar Zandvoort. De, ...enige mogelijkheid om met je kinderen een dag in de strand te gaan. En was dat ook een dure exercitie? Of... Nee, nee, zeker niet. Het was, uh, waren vrij goedkope prijzen. Ja, en door de massa kwam er natuurlijk enorm veel geld binnen. Ik kan me nog herinneren dat ik als kassier in de Tempelierstraat gezeten heb. En dan ving je op een weekend zo'n 180.000, 190 190.000 gulden. Dat en het is... kwam binnen in dubbeltjes en kwartjes. Dus Gigantisch was een, veel veld voor die tijd. Het waren gigantische bedragen, ja. Ja, want het gemiddelde weekloon, dat zou misschien 20 gulden geweest zijn of zo? Ja, of ik was 14 toen ik bij de NZH begonnen en toen had ik 39 gulden en een cent schoon in de maand. In de maand? Ja. Dus... Maar ja, in de bouw hadden ze nog minder dus. Ja, ja kun je nagaan. En als je dan die inkomsten daar afzet, is het een gigantisch bedrag. Had je er ook verschillende klassen in die trein Want de trein had een eerste, tweede en een derde klasse. Nee, als... uh, dat was niet. Nee, je had geen verschillende klassen. Je had wel alleen roken en niet roken. Uh, Oké, okay. ja. dus dat mocht dan nog wel in de trein? Ja, de trein en mensen ik. die uh, nu in het museum komen, die zien dan die gerestaureerde Boedapesten en die zeggen Goh, dit was zeker een eerste klas Nee, dat was niet zo. Gewoon plusje bekleding. Maar dat kon vroeger, want waarom? Uh, in elke wagen zat een, of per twee wagens, was de conducteur. Dus je kon niks uithalen, je kon geen vernieuwingen plegen. Vandaar dat het zo luxueus ingericht kon zijn. Ja, want de termsie zijn dus inderdaad luxe. Ja, zeker de boetepester. Ja, echt een heel mooi object als ik het uh, zo mag uh, aanhalen. Oké, okay. eh, dan, dan maken we toch nog een heel klein stukje terug in de geschiedenis die Tweede Wereldoorlog heeft natuurlijk een bijzonder invloed gehad ook op het Zandvoort ik, ik meen dat bij de Nederlandse spoorwegen een stuk van het spoor is weggehaald is die tram door blijven rijden in de Tweede Wereldoorlog of is daar ook de rails op gebroken geweest nee, de tram is door blijven rijden En uh, eens even kijken hoor eigenlijk zijn dat de gouden jaren geweest voor uh, de NZH want er werd gereden, er werd gereden en elk jaar werd er afgeschreven, maar er werd nieuw gebouwd, niet nieuw gebouwd. Dus uh, zeker in 1945 was er in het bedrijf een behoorlijk kap eigen kapitaal om uh, nieuwe trams aan te schaffen. Maar waarom werd het spoor wel weggehaald en, en, en de tram dan niet? Want ik vind het een beetje vreemd. Nou, ik denk niet dat het vreemd is. Uh, de Randstad was dus ook al uh, toen meer bevolkt, dus uh, vandaar dat ze denk, dit gewoon hebben laten zitten. Als ze, okay. ze zelf dus ook wel vervoer hebben naar de steden. Ja, ze ook wel van cultuur genieten. Dus ze konden, ja. die Duitsers konden van halen naar Amsterdam enzovoort. Nou, dat is dan wel weer een geluk geweest. Ja. Jij zegt dat, ze, dat, dat waren eigenlijk topjaarden. Mm, ja. En uh, zeker na de oorlog hadden mm. ze dus een, een heel nieuw trendbedrijf kunnen opstellen. Maar uh, je zei net dat de Duitsers dus bij de spoorwegen alle rails of een boel rails hebben weggehaald. En dat was een van de oorzaken, want toen heeft de spoorwegen gelijk na de oorlog grote opleggerbussen besteld. En daar reden ze hun trajecten mee. Maar wij waren toen nog een uh, volledige dochter van de spoorwegen. En toen inmiddels de rail bij de spoorwegen weer hersteld was, zaten ze met die bus in hun maag. En de dochters werden dus verplicht om uh, de bus over te nemen, dat is één. En de nadigheid was dat de 99-jarige concessie met de gemeente Amsterdam liep af. En de gemeente Amsterdam wilde de, de blauwe tram, of in ieder geval de tram van Zandvoort naar Amsterdam, niet meer in de stad hebben. En toen was de keuze natuurlijk vrij makkelijk. Toen werd het bus. En waarom wilde Amsterdam ze niet meer in de stad hebben? Was er een specifieke uh, reden voor? Ik denk een soort concurrentiebedrijf, want ze hebben zelf ook een trambedrijf. Maar toen hadden ze die nog niet, of wel? Toen ook? Ja, uh, het, uh, Amsterdam heeft al langtrams. Maar ja, ze wilden, de concessie was afgelopen. Ze wilden dus de NZA niet meer in hun stad hebben. Oké, okay, dus in die periode liepen feitelijk twee trammaatschappijen naast elkaar. Uh... Nou ja, de tram reed in Amsterdam en wij reden ook door Amsterdam naar de Spuistraat Ja, op die manier. Je kan het ja. museum ook nog zien. Wij hadden een andere uh, railbreedte als de Amsterdamse tram. Dus er zaten drie rails naast elkaar met een stukje ruimte. Ja, ja, dat was dus effectief het... gebruik. Ja, ze konden nooit uh, over elkaar heen rijden. Dus dat, die maatschappij hadden we. Uh, dat, dat, ik heb begrepen dat het topjaar 1946 geweest is. Met, met 10,9 miljoen medereizigers. Dat is nog wel wat. Ja, maar dat is vrij logisch. 45, 46, nou kwam iedereen weer een beetje op adem. De economie begon wat aan te trekken. Dus de mensen hadden wat meer centen en die konden iets meer uitgaan. En Zandvoort werd ook weer bereikbaarder voor het publiek. Oké. Okay. Um, je hebt het nu gehad over de NZH. Was de NZH uh, al heel lang daar de eigenaar van, of, of heeft dat ook nog anders geheten? Uh, eerst de Nederlandse elektrische treinwegmaatschappij, de TSM. En ja, allerlei namen. We hebben alle bedrijven overgenomen. Wat dat betreft leken we net Chinezen. <laughs> dus, dus de NZH is eigenlijk een, een, een, een soort gefuseerd bedrijf ja, geweest, als het ware. ware aan de, de hand hebben we dus uh, ook de NACO overgenomen en de Habo. de, de maatschappijen. Ja, enako ken ik wel, en Habo zelf zeg maar niet zo gek veel. Maar en dat en dat is... de zat in Zaandam. Ja, vandaar natuurlijk. Ja, ja. Dat is natuurlijk weer buiten onze gemeentegrenzen, dat ja. zal duidelijk zijn. Mm, ja, dan, dan komen we toch op dat stukje na de oorlog, dan heb je het al genoemd, die schapenhokken, dat, dat, dat, dat, dat, ja, dat, die waren blijkbaar toch nodig. Die waren zeker nodig, er gingen zoveel mensen met de tram mee. Dus, nou ja, ze kwamen van het strand af, ze gingen in het schaaphoog staan. Aan het eind van het schaaphoog stond de controleur, of in ieder geval een uh, wat oudere chauffeur. En dan kwam er een uh, tram aan. Dan deed hij de ketting open. En dan kon... nou, het aantal mensen wat er in de tram kon, dat uh, kon zijn gang gaan. En de ketting ging niet meer voor en zo bleven ze wachten. Ik kan me zelfs nog herinneren dat uh, op een drukke zondag ze helemaal om de bocht bij het postkantoor stonden. Dat is ongeveer waar, de, waar nu de zaak van Jupiter is. Ja. Die stonden dan niet meer in de schaapogen, die stonden dan eh, nou ja, op de Temstraat. Zelfs in. Tot en met bij spoel, dus ja. voorheen. Uh, we hebben nou, het over. Dat is een beetje te ver. Nou, ik heb het op, op films gezien namelijk. Ja. Oh, dat... Maar je uh, ander verhaal. Uh, die schapenhoeken. Wij praten erover ja. als zijnde mensen die die dingen zelf ja. hebben meegemaakt. Zou jij aan de luisteraar kunnen vertellen wat dat nou precies is, zo'n schapenhoek? Nou, het is een houten wand links, een houten wand rechts. En een dak eroverheen. Van golfplaat. Van golfplaat. Ja. En uh, die golfplaat die was verbonden met stangen. En om de ongeveer anderhalve meter zat er een stang en die werd dus behoorlijk gebruikt door de Zandvoortse Jeugd voor gymnastieke oefeningen. <laughs> ja, je kon is... dan op de onderste de rand gaan staan, dan kon je precies die stang pakken en dan kon je zo heen en weer zwaaien. Ja, ja het werd niet altijd ge gewaardeerd door hen. Nee, er gebeurt nog wel een ongelukje, ja je had ze ook, uh, aan twee kanten had je die dingen toch? Inderdaad had je twee kanten. En het gebeurde ook wel dat uh, twee jongens tegelijk, de een aan de ene kant en de andere aan de andere kant, en als apen slingend wie het eerst aan het eind van het hok was. Ja, ja. En dat heb jij natuurlijk uh, ook mee mogen maken. Nou, uh, ik heb een beetje je dus wat dat betreft. <laughs> Dat uh, dat tramhalt, ik, ik, ik, ik zie me voor me een, een, een, een, een halte. Ik weet me nog iets herinneren, dus dat je daar ook uh, snoepjes kon kopen en, en, en. Ja, dus dat een kleine ondernemer in, ja. Ik uh, dacht zelfs dat die man half blind was of helemaal blind was en die verkocht nog snoepjes. En daarnaast was een openbaar toilet. Maar dat uh, werd niet altijd zo geapprecieerd, Want zomers dan, uh, plf, stonk, het dan stonk het behoorlijk, ja. Ja, dat, daar kan ik me ook iets bij voorstellen natuurlijk. Maar ja, deze istemie is een openbaar toilet en er is al heel wat ja, in dat, het centrum. Dat klopt. Dat zou toch uh, niet keert zijn. Oké, okay. okay, um, de tram die is, uh, de laatste tram heeft gereden, uh, was dat... Nou, ik begrijp dat we nu eventjes uh, terug moeten naar de pauze. Want Pieter gaat weer een stukje muziek opzetten.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 De man met de mondharmonica, de kinderen met hun pa en ma, en de golven op zee, deine rustigjes mee. Zo heerlijk rustig en in de lucht, daar drijven nou, wat witte wolkjes in het blauw, niet te gauw, niet te gauw.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 De het heerlijk rustige van Toon Hermans. Ja, dat doet mij dan toch weer terugdenken aan de tram die ook heerlijk rustig van Zandvoort naar Haarlem en van Haarlem naar Zandvoort regen. Uh, de tram is helaas uh, ter ziele, mag ik wel zeggen. Uh, zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Waarom hij er niet meer is? Ja, in de, in de nacht van zaterdag op zondag 31 augustus, 1 september 57 vertrok van het spui in Amsterdam. Nou, door een ontelbare gemeenigde omgeven de laatste term te Halen. En er was een enorme belangstelling langs de route. En omdat de term weg was, ja, dat had ik dus middagmiddag gezegd. De spoorwegen verplicht ons een bus aan te schaffen. De concessies die meestal voor 100 jaar uitgegeven werden, die verliepen overal. En ja, toen is de beslissing genomen voor, de, voor bussen. Pure commercieel gezien vanuit het Puur Amsterdamse. En de doodzonde, want als je nu ziet het fietspad, dat wordt, ja, het wordt wel gebruikt, maar er zou dus ideaal een tram op hebben kunnen rijden. En er gaan bij ons zelfs berichten dat makkelijk ook met een af en toe een insteekhaven de buslijn halem Zandvoort over het uh, oude tram uh, perceel had kunnen rijden. Ja, want het openbaar vervoer is geen alternatief uh, op dit moment. Nee, je, die je zit ook te in de files en daar zou je dus absoluut geen last van hebben. Nee, nou, dat begrijp ik. En je bent er nog sneller ook. Ja. Want met, uh, met de auto naar Zandvoort is absoluut geen pretje. Zeker niet op een drukke zomerse dag, laten we eerlijk wezen. Nee, dat ben ik met je eens. Vaak als je dus absoluut de volgende dag weg moet, dan zeg je doe je auto nou in Overveen en je gaat je op de fiets naar Overveen met de trein. ...om te zorgen dat je op tijd bij je afspraak bent, ja. Maar zijn er nog wel plannen in die richting om die tram weer terug te krijgen? Nee, ik denk zeker niet. Nee. Is dat niet haalbaar ook, denk je? Nee, ik denk niet dat het haalbaar is voor je alle vergunningen bij elkaar hebt. Ik bedoel dat, nee. Nee, persoonlijk denk ik dat dat niet lukt, nee. Ja, want, want dan die... kom je echt in de gemeentepolitiek terecht. Want wij waren dus als maatschappij van plan om het eind toen het bus moest worden om het eindstation bij de watertoren te doen. Dan waren de mensen dicht bij het strand en er was uh, nou behoorlijk ruimte, dat kan je zien. Ja. Maar ja, er zaten mensen in de gemeenteraad die een uh, banketbatterkadeitje hadden of een, uh, een winkeltje met schepjes en dingen. En die misten dus uh, vanaf de temstraat naar het strand al de klanten. Dus het werd in de gemeenteraad afgekeurd mm. om het eindstation bij de watertoren te hebben. Een beetje kortzichtig eigenlijk. Ja, maar dat gebeurt wel meer in de politiek. Ja, dat, dat is inderdaad een gegeven. Maar ja, de, de commercie in het centrum van het dorp waar natuurlijk de tram uh, uiteindelijk terechtkomt. Ja, ik kan aan de ene kant wel indenken, maar ja. ik bedoel, dat is toch een van de oorzaken dat we midden in het dorp stopten. Ja, nou, op zich was het ook niet verkeerd. Met meteen direct daaraan aangekoppeld het VVV-kantoor, wat er toen nog midden in het dorp zat en makkelijk te bereiken. Uh, ja, en, en alle winkels die zich daar rondom uh, bevonden dat was best wel leuk want die had natuurlijk ook aparte suikerzakjes, weet ik maar nog van de, van, van de Rinkel met de, daarop aangegeven dat er een tram was Ja, en uh, zelfs Rinkel had een enorm mooi uh, tegeltableau daar stond dus tot Harlem Amsterdam of Zandvoort Amsterdam op en dat tegeltableau hebben we als museum kunnen bemachtigen en dat uh, hangt nu als sprongstuk in ons museum en, Zelfs het Goudstegelmuseum zou het graag willen hebben. Heb je dat zomaar gekregen of uh, liep uh, nee, je er tegenaan? daar aan? moesten we 75 gulden voor betalen. Als het er stuk uitkwam moesten we daar ook 75 gulden kwijt. Dus het was eigenlijk voor niks, maar het is er heel uitgekomen. En wanneer was dat? Hmm, 1982 zoiets, toen ik ons een beetje overging naar de, de HEMA. Hey, is het een groot tableau? Uh, uh, uh, um, um, 80 centimeter bij een uh, meter hoog, ja. ja. Dat is behoorlijk hoog. Ja, dat volk, is dat, ja voor, voor dat geld uh, maak je geen tegeltje meer apart. Nee, nee zeker niet. Als, uh, als ik dat ding voor de geest haal, dan is het met dat rode lijntje uh, wat erin zit. Met de daarop aangegeven de tramlijn. Oh, ik, zit, uh, ik denk dat ik me moet corrigeren. Ik geloof dat er een nulletje achter moet. Ja, ik dacht, zeven, maar dat, dat weet ik niet meer. Daar zou ik naar kunnen kijken. Maar, nou, het maakt niet veel uit. Uh. Nee. Wij hebben het in ieder geval. Dus het hangt in het museum. Ja. In het, uh, in het museum aan de Leidse Vaart, begrijp ik. Ja. En... Um, dat museum, uh, is dat altijd open eigenlijk? Nee, het museum is open maandagsmorgens en donderdagsmorgens Dan zijn we dus aan het restaureren en het is zaterdags open. En het ontstaan van het museum, dat is eigenlijk ook wel een leuk verhaal. In uh, 1981, er, stond er eens het aan 100 jaar. De toenmalige directie, ja, die deed er niet veel aan aan het 100 jaar bestaan. Was dat Testa toen nog of niet? Dat was Testa, maar ja, die had wel... Toen kon niet zoveel weet van, een paar collega's en ikzelf zijn, toen hebben de neuzen bij elkaar gestoken. En hebben in de vergaderzaal een kleine tentoonstelling ingericht. En toen kreeg ik van Testa het budget om alle gepensioneerden uit te nodigen. En toen hadden we een, zeg maar een, een leuke dag in Treslong. Allereerst als ze kwamen gingen ze naar de, de vergaderzaal waar wij de tentoonstelling ingericht hadden. Dat had toch wel wat voordelen, want ze zagen dat de NZA toch wat met de geschiedenis wilde gaan doen. En al vrijgehouden kwam van verschillende mensen, die dus bij de NZA gewerkt hadden en dingen uit de hemst zo meegenomen hadden, vooral bordjes en lampen. Die kwamen ze aanbieden aan ons museum. Nou, dat uh, werd opgeslagen en op een gegeven moment uh, kreeg Tessa er toch wel gevoel voor en uh, werd het verzoek of we. ...met een aantal medewerkers, vrijwilligers, door wil gaan met het museum. De Nederlandse TmF uh, Tremwegstichting die was dus die, ja, die Boedepester aan het bouwen. Mm -hmm. En uh, dat heb ik net het verhaal verteld. De Boedepester uh, nou, moest daar dus weg en die hebben, konden wij krijgen. Mm -hmm. Maar de, ik, nou, we kregen dus een uitnodiging. En ik ga dus met Testa naar Scheveningen toe. En daar werd een nieuw merk champagne geschonken en wat, uh, wat haring... En er waren wat van die oudere mannen die waren een klein beetje over hun theewater. En uh, ik kreeg te horen dat ze met die tram in de maag zaten. Op de heenrit had ik tegen mijn directeur gezegd: Ja, je zegt nou wel, ga door met het museum, maar wat wordt mijn budget? Dus hij zei: Nou, van mijn part kon je met de tram thuis. Nou, okay. hebben we hebben wat onderhandelingen gevoerd en we konden inderdaad de tram krijgen wat ik net verteld heb. Ja. Nou, en de eerste melding bij de, bij de directeur, toen kan me nog herinneren: ja, nou, de kamer was toch wel een klein beetje te klein. Maar hij heeft voorgehouden en uh, naast de kantine in de garage loods is toen een klein museum neergezet. Ja, en dan, dan zie je dat het automatisch toch wel groeit als iemand ziet dat er wat met de geschiedenis gebeurt. Ze hebben wat spullen thuis en ze denken, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? En ja. zo is het gegroeid. Ja, van het een komt het ander. Ja, het is net een puzzel die in elkaar valt. Ja. Nou, en toen in 1956 hebben we drie beleidsbepaalde trams aan het Spoorwegmuseum gegeven. Mm -hmm. Dat is een A37 die heeft in de stad gereden. En dat is een meteorologie met aanhanger. Die heeft eerst Amsterdam-Zandvoort gereden en toen is hij naar Waterland gegaan. Mm -hmm. De aanhanger is zelfs van 1898. Oh, dat is een hele avond. Ja, nou, die hebben aan het spoorwegmuseum gegeven. Het spoorwegmuseum heeft alleen die stadsrem binnen laten staan. Die andere twee trams buiten. En op een gegeven moment kregen we dus uh, van het spoorwegmuseum... wat nu min of meer een modern pretpark geworden is... Het verzoek of wij die tram wilden hebben, of de trams wilden hebben. Ja, dat wilden we wel en ze konden ze krijgen weer in bruikleen. Maar ja, we wisten dus dat ze er toch mee in hun maag zaten. En we hebben dan gehaald, we willen ze best hebben, maar dan in eigendom. Ja, ja. Dus nou, we hebben dan die, die trams in eigendom. maar Ja, toen begon het. Die wagen van 1898 was totaal verrot en die moest gerestaureerd worden. Maar er zitten in die oude tram zoveel tielantijntjes. Daar moest je al drie keer meester timmerman zijn om uh, dat goed voor elkaar te krijgen. Toen hebben we contact gezocht met de Rietveld Academie in Leiden. En daar uh, waren een paar dames die moesten gezel meubelmaker worden. En die hebben dus de tielantijntjes van die bijwagen helemaal gemaakt. En zijn dus op de bijwagen, de BI2, zijn ze dus afgestudeerd. Wat leuk. Nou dat ging hartstikke goed. En dat hebben we in ons achterhoofd gehouden. Want toen was de motorwagen de beurt. Nou die was nog veel erger. Het ijzer was totaal verrot. Dus ja. Wat te doen. Gelukkig uh, hadden wij voor een medewerker die uh, een feestje had. Het museum beschikbaar gesteld. En er kwamen wat vrienden en kennissen van hem. En ik vertelde zo dat uh, we die thema restaureren waren. En dat ik een juffrouw van de Rijnwaard Academie gehad had. Maar dan ik zei, daar heb ik nog les gegeven. Nou, en hij zegt, mag ik hier, ik ben zoveel jaar getrouwd. Mag ik hier ook mijn uh, receptie houden? Ja, dat mag wel, maar dat is alleen voor medewerkers. En ik zat toen een klein beetje om. Zo'n school verwacht wel dat zo'n juffrouw die komt werken. Als stage ook wat voorlichting moet doen. Nou, dat kon ik niet geven. Ik zeg, nou ja, ik zeg graag. Hij zegt, nou dan maken we de afspraak. Ik zorg dat hij juffrouw afstudeert. En daarna mag ik een receptie geven. Nou, het is gebeurd. Maar we hebben hem kunnen handeltje En op een gegeven moment zegt hij, nou ik wil uh, wel de tram opknappen. De a nou. ja, Nou, praten, praten, praten. Wat blijkt nou? Hij had dan les gegeven op die Rijnmarkt Academie, Maar hij was, uh, noem je het nou, opzichter van monumentenzorg. Hij heeft de grote kerk en zo gerestaureerd. Dus wel een vakman. En die is dus begonnen met take, uh, foto's te maken en uh, om de wagen te gaan restaureren. En wat we de eerste keer uitgehaald hebben, dat hebben we de tweede keer gedaan. Want we hebben contract gezocht met de Bouw en meubelcollege in Rotterdam. Uh -huh. En daar zijn nu vier knapen, die moeten gezellig uh, timmerman worden. En die hopen dan af te studeren op de tram. Ja. Hallo. Oh, ja. Die hopen af te studeren op de tram. En dan, uh, ja, ja dag. Is in ieder geval het grootste gedeelte klaar. We zijn het begonnen, we hebben hem heel lang uit elkaar gehaald. De onderkant, dat zijn uh, 15 meter lange uh, ijzeren haarbalken. We hebben er vier van gekocht. Ja, zie die dingen maar eens onder te krijgen hebt. Ja. Nou, dus dus die stijlen en zo langs de rand zie je hem dus, dus opknappen. Maar het is wel een heel werk. Duidelijk, ik begrijp dat we nu weer terug gaan naar de muziek en dan gaan we met, daarna weer uh, hier naar de tram terug.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 Maar dat was toch schijn Die groep met zeven kuikentjes, die waren echt van mij Daar stond ze dan en keek me zoals altijd boedend aan Die oude had gelijk, waarom heb ik dat toch gedaan Ik zag Mary op de trap Ze had nog dezelfde harde stem Met zeven kinderen stond ze klem In de volle trap je had nog dezelfde harde stem. Met zeven kinderen zonder ze klem in de overval. Oké, okay, je was gebleven bij het restaureren van de laatste tram door mensen van de Meubelvakschool uit Rotterdam, als ik me niet ja, vergis. Ja, je bent begeleider van opzicht van Monumentenzorg. En dan kom je toch op kromme wetgeving. Eh. Uh... Ik was dus verschrikkelijk blij dat ik een van monumenten. Of wij waren verschrikkelijk blij dat opzichter van monumentenzorg hadden en die school. Dus alles is gefotografeerd, alles is vastgelegd. Nou, we zijn dus ook aangesloten bij uh, Stichting Cultureel Erfgoed, waar je eventueel subsidie kan krijgen. Ja. Ik heb, uh, we hebben subsidie aangevraagd en uh, ja, het is ongelooflijk. We kregen te horen, ja nee, dat gaat niet door, dan hadden jullie maar niet moeten beginnen. Nou, terwijl dus alles vast ligt, dus dat is eigenlijk vreemd. Als ik niet begonnen had, dan had die uh, opzichter van monumentenzorg waarschijnlijk een andere vrijwilligersklus gezocht. Natuurlijk. En uh, alles ligt vast, dus dat is uh, verdraaid jammer. En dan voor andere subsidiegevers uh, is dus de regeling dat het museum uh, op één dag na zes dagen per week open moet zijn. Nou, daar kan ik absoluut niet aan voldoen. Nee. En dat is aan de andere kant jammer, dus ja, we moeten het op andere manieren zien op te lossen. En we hebben nu vier oude bussen ook die we onderhouden vanaf 1965 ongeveer, 1960, 1965. Dus die met die bolle wangen waarschijnlijk? Ja, en daar uh, proberen we dan af en toe met bruidels en partijen van, in ieder geval personeel, want anders mag het niet, wat, wat geld binnen te krijgen, ja. Is het ook die strandbus toevallig die erbij zit? Die strandbus ook, ja. ja. En het kost, ja, het kost enorm veel geld. Ja, dat begrijp ik. Nou, en wat museum betreft, op een gegeven moment zijn we naar de achterkant van het, het trein gegaan. En nu uh, hield het, uh, of kwam het zwaard van Damocles boven ons hoofd. Want wat gebeurt er? De Connection heeft het hele trein verkocht voor woningbouw en het kwam in handen van de projectontwikkelaar. Uh, gelukkig hebben we bij Connection het voor elkaar kunnen krijgen dat, ik, uh, dat we het voor een gulden 1 euro per jaar hebben houdt in dat we alle kosten gas, licht en water en grondbelasting allemaal zelf moeten betalen. Mm -hmm. En dat uh, loopt aardig op. Ja. Nou, er is een uh, hoog herkameen gezet, dus we kunnen blijven zitten daar. Maar ja, uh, nu is het probleem. De projectontwikkelaar die dacht dat uh, het chelsea season verkocht zou worden. Het chelsea season wil niet verkopen. Naast het chelsea season willen ze dus een grote flat bouwen. Nou, de als je daar een uh, seizoen hebt, mag het onderste gedeelte niet voor bewoning geschikt zijn. Dus de projectenwikkelaar is met het aanbod gekomen. Goh jongens, als ik nou een heel nieuw museum voor je bouw, willen jullie dan van deze plaats naar de voorkant? Ja, dat, dat willen we best. Mm -hmm. En dan kunnen ze op de plaats waar nu het museum is 13 huizen bouwen. Ja, en nu krijg je inderdaad het dag van ja, gaan we voor hetzelfde over? Gaat het wel door? Gaat het niet door? We zitten in ieder geval in een gunstige positie. We ja. kunnen blijven zitten, dus kijken wat eruit komt. Ja, jouw onderhandelingskritiek, zo horende, moet dat wel uh, positief worden. Ja, maar ja. Uh, als je in de flat woont, dan moet je meebetalen aan de kosten voor uh, de herbouw, of niet de herbouw, in ieder geval voor het onderhoud. Mm -hmm. Ja, en dat, dat zijn we echt niet verplannen. We hebben dat geldt ook niet voor. Nee, natuurlijk niet. Want uh, wat we wel doen, en daar zijn we nog over bezig, we nemen geen entree. Uh, het is voor iedereen niet toegankelijk en er wordt gevraagd als hij dan in het museum komt, goh, doe wat in het potje voor de restauratie. Ja. En gemiddeld kom ik er ook aardig mee uit. En zijn dat nu allemaal vrijwilligers die er werken die mensen zijn? Ja, dat het zijn dat oude buschauffeurs, nee, trampiloten, wat is het? zijn allemaal vrijwilligers. En uh, even kijken. Oh, ja. En nu is in ieder geval, ik heb net al gezegd, de bouw- en college in Rotterdam die heeft de voorkant van de tram. Helemaal nieuw gemaakt en de stijlen. Ja. En het is de bedoeling dat 21 mei, s morgens om 11 uur, komt de nieuwe voorkant of die is erop. En die gaan we dan openen. 21 mei hè? 21 mei om 11 uur. Dus elke zandvoorde die uh, nog wat van de historie wil zien is ook van harte welkom. En is het ook een jubileum dan voor jullie? Nee, eigenlijk geen jubileum nog. we, we maken wel een nieuwe tentoonstelling. Ja. En uh, wat ook zo is dan... Ik wil natuurlijk ook wat geld binnenkrijgen. Tuurlijk. En ik denk niet dat ik dat uh, volledig binnenkrijg met alle bezoekers die om 11 uur komen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben smiddags om 2 uur een reunie voor het oud personeel gedaan. Met de loterij en wat kunnen ze gelijk donateur worden. En uh, ja, ik hoop dat daar aardig wat uh, bij binnenkomt. Ah, dat moet toch kunnen? Ja. En verder heb je ook wel eens de tegenvallers. We zijn vorig jaar naar Engeland geweest met twee oude bussen. Maar helemaal gerestaureerd. En uh, Arriva, dat is een bedrijf in Noord-Holland. Die kregen nieuwe uniformen. In Engeland heeft het Arriva personeel alleen maar een oranje jackie. En uh, een collega, een vrijwilliger, je nagenoeg inventief te zijn. Die heeft dus alle uniformen ingenomen. Die hebben we meegenomen in de bus. Ik heb een paar behangplaktafels meegenomen. Die hebben op dat vliegveld Stentzet waar 360 oude bussen stonden. Hebben die tafels neergezet en we hebben voor 680 euro. Uh, uniform verkocht. Hey, wat goed, je zag die Engels helemaal in die uniform. Ja. En als cadeautje kregen ze een stropdas waar ik er een heleboel van had. Dus ja. dat was hartstikke leuk. Toen kregen we een uitnodiging voor uh, Mercedes om met twee oude bussen naar Spijder te gaan, bij Mannheim. Het ja. zijn vier verschrikkelijk leuke dagen geworden. Alleen op de laatste dag, gelukkig, bij het Techno museum klapte van de enige bus die nog in Europa is, die de hele radiator eruit. Dus die bus staat nog in Duitsland. En uh, ja, we hebben dan uh, hier in halen, weer een nieuwe radiator laten maken, maar ja, dat ding kost ook 1200 euro. Maar ja, gelukkig hebben we daar weer een sponsor voor weten te vinden. Ja, ja, ja. We moeten nu weer naar Duitsland om die bus op te halen. Maar ja. Oh ja, jullie kunnen het zelf repareren, dat scheelt. Nee, dat kan iedereen inderdaad. Niet? Ja, je wel zelf inzetten, maar een nieuwe radiator... Nee, nee, nee, nee, dat begrijp ik. Nee, we hebben ook wat monteurs mee, dus dat is best leuk. Oké, okay, dus uh, in kort, de, jullie hebben op 21 mei om 11 uur s ochtends een, een, een opening ja. van een nieuwe tentoonstelling waarbij feestelijk een, een nieuwe kop wordt gepresenteerd ja. van een tram. Ja. Uh, komt die ook nog op het tram zelf, die kop, of is het gewoon uh, een los het iets? Het is de bedoeling dat die voor 21 mei gemonteerd wordt ja. en uh, nou ja, dan gaat die 21 mei gaat open is die voorkant klaar, hopen we. Voorkant van de tram, maar ja. dat is een, een strem of Nee, dat is, de, uh, dat is een metaloziekte, wat ik net zei, die, die oude had gereden. Ja, ja, de, de, ja. Die, die oudere types. Ja. Hartstikke leuk. Um, wat is er wat is nou precies te doen in het museum, behalve dan gewoon een statische tentoonstelling? Zijn er ook nog andere dingen? Uh, jullie hebben een archief, kan daar ook eventueel uitgeput worden door belanghebbenden? Uh, ja, of ja, is dat nog niet? wel, maar uh, eigenlijk zo minimaal. Uh, waar wij dus, uh, nou ja, Jouw vereniging dan historisch ja. aan verantwoord. Als die komt, die krijgt een volledig merk. Ja. Wat wel zo is, ik heb, uh, we hebben op een gegeven moment het archief uit 1881 van alle personeelkaarten uit de papierbak weten te redden. En het is nu wel leuk. Als iemand komt die zegt, "Oh, mijn grootvader heeft bij de NZH gewerkt. We vragen ongeveer de datum, we vragen de naam. Bij sommigen op de personeelkaarten zit nog de foto. En daar rekenen we wat voor. En we maken een uh, fotocopie. En die mensen gaan heel gelukkig weg. Ja, ik moet daar ook nog eens heen, want een van mijn ja, overgrootouders heeft ook nog zijn ding gestaan. Dan zie je het hele verloop en dan zie je dus ook wat, uh, wat ze verdiend hebben van begin tot het eind. Hey, dat is nou interessant. Ja, he? dat is hartstikke Ja, dat zijn hele leuke dingetjes. En, en, en de... Ik heb zelfs nog een boek uit 1881, een gegevens. En dan er staat erin dat de ploegwerker die de rails, uh, rails aanlegt, die kreeg het geld. En dat moest hij dan verdelen onder zijn arbeiders. Ja, dat werd dan gedaan in de café. Dus meestal... Dat schoot niet echt het, uh, op. Ja. En dan zelfs ook straffen van huishuur voor twee uur, terwijl ze zeven gulden verdienden. Straffen voor, nou ja, bijvoorbeeld, nou dat is hier stuk gemaakt, weet ik wel, maar de straffen van twee gulden en dat, ja, dat was behoorlijk. Ja, ja en, zo, en dat, dat, dat vind je dat allemaal is. terug in het archief. Ja. En, en kunnen de mensen ook dingen kopen daar, boeken? Ja, boek, dus, ja. ja. Uh, en het is ook zo, uh, stel maar dat jij je boeken van de temp verzameld hebt en op een gegeven moment zeg je, nou ja, de, ik hoef ze niet meer te hebben. Nou, je geeft ze aan ons, we kijken of wij ze hebben in het archief. We gaan er vanuit altijd twee exemplaren in de archief. En dan vragen we ook netjes aan je of je het andere exemplaren kunnen mogen verkopen. En dat doen we dan ook. En dat, die gaat in de pot voor de restauratie. En dat loopt aardig? Ja, ja, ja dat gaat redelijk. Ja, ja want het, het, het, jullie hebben toen ook... Ja, het, het, het vervelende is, uh, alle vrijwilligers houden het cultureel erfgoed in stand. Ja. De overheid, en dan wil ik niet zeggen de gemeente Zandvoort, maar bijna elke overheid, die geeft een paar cent vooruit. En uh, ik had een vergadering met Curly Erfgoed in het provinciehuis met uh, de gedeputeerde meneer Bond uit Dam. En ik zei dus over subsidie. Nee, zegt hij zegt, het is crisis en het, uh, het is, uh, geld is veel te duur. Dus, ja, kan ik zei, ja, ik kan me best voorstellen. Maar wat gebeurt dus er? Ze geven wel kapitaal uit aan een uh, opstand voor een kantine voor de zelfvereniging. Toen dus zei ik zo, als je dat doet, kan je het museum ook eens een keer wat geven. Ja, zegt hij, maar wij willen dus de zelfsport promoten bij de jongens. Ik zei, nou, dat is flauwekul. Cool. Want uh, al die jongens die hebben, of de meeste jongens hebben geen zeilboot meer. Die hebben allemaal zo'n zo ding waar je mee op, op zee met zo'n voort. Ja. En dan denk ik wel eens, ja. Ik kan me voorstellen, wie dicht bij de Rijf zit, die uh, eet het best. Maar ja, het is toch wel jammer dat uh, de organisaties die echt het cultureel erfgoed in stand houden, dat die zo weinig medewerking van de overheid krijgen. Ja. En dan hoeft het echt geen tonnen te zijn. Ik bedoel, met soms kleine bedragen zijn we dus uh, verschrikkelijk blij. Maar ja. Helaas gebeurt dat niet. Krijgen jullie nog wel voldoende aanwas voor mensen die uh, willen helpen? Nou, wordt wat moeilijker. Maar ja, het, uh, het, is, het is wel zo natuurlijk. Ja, je, moet echt, uh, je moet het echt van uh, de medewerkers hun relaties hebben. En, en van, van, van mijn eigen relaties. Dat je zegt, ja, dus een keer wat uh, proberen te versieren. En zo, zo moet je het eigenlijk weten. Nou, maar jullie zoeken nog steeds mensen om, om mee te komen helpen bij je? Uh, ja, ook. Maar ik had nu eigenlijk over de subsidie. Ja. Uh, die wat bijdragen uh, financieel. Ja. ja. Nee, dat is duidelijk. En uh, ja, je kan wel zeggen, de oudere tram daar heb ik helaas ervaring mee. Want ze staan niet zo ver van de dood af. Maar uh, ze zijn eigenlijk een beetje te benauwd om een dubbeltje uit te geven. Dat, dat is wel jammer. Want iedereen verwacht dat juist, juist die tram enthousiastelingen, dat die uh, toch wel over de brug komen. Ja. Maar, uh, nee, dat is uh, nog een categorie van. Ja, maar die hebben natuurlijk de armoede gekend. Dat is waarschijnlijk, Dus, dus dat is ja, ook dat niet is zo vreemd, belangrijk. denk ik. Nou, oh, dat is uh, nou, nou, nou, toch leuk dat het veel verder gaat. Um, nou, ik denk dat we zo'n beetje aan het einde van het verhaal zijn gekomen. Nou ja, wat we wel ook veel doen en dat is wel leuk met scholen. Die zijn ook van harte ook welkom. Oh, jullie houden dus ook excursies Dus ja, de scholen kunnen met, zich aanmelden uh, Ja, alles een verkeersproject hebben en zo, daar proberen we aardig aan mee te werken, ja. Oké, okay, en, en dan en, is het voordeel als je sommige jongens het leuk vinden, dan nemen je, je vader en de moeder weer mee. Ja. ja, zo groeit dat eigenlijk. Ja natuurlijk. En ja. Tot, tot wie moeten ze zich binden? Tot jou of tot? Ja, ze kunnen altijd het museum bellen. En dat is gewoon het. Hoe heet dat? En uh, stichting NZH Vervoermuseum. En daar heb je ook een telefoonnummer van natuurlijk. Ja, dat is 023. Ja, 035-3x4-032. Dus 023 53 4 0, 3, We zijn dus maandagsmorgens en donderdagsmorgens. En zaterdags van 11 tot 4. Uitstekend aan de Leidse vaart nog steeds. Ja, dus waar vroeger 8. de oude remise was. Ja. En wat wel leuk is, de projectontwikkelaar... die wil toch wel uh, het hele project in stijl houden van, van de remise. Oh, dat is leuk. Ja, wat nostalgische huizen. En, ja, dat ziet er goed uit. Dat dus is weer wat anders dan het hoge weg. Ja, en als het museum inderdaad naar voren zou gaan... dan, dan komt er ook de voorgever van de oude remise. Ja, nou, dat is wel leuk. Ik, ik, ja. ik ga de heren langzaam onderbreken, want ik hoor de muziek. En dat betekent dat, dat de afsluit is van dit programma... Ik heb met open mond zitten luisteren naar Gerrit Schaap want wat is die man bevlogen over zijn blauwe tram en de NZH het verleden, het heden maar ook de toekomst Arie Koper, geweldig geïnterviewd dankjewel Pieter um, we hebben weer een hoop geleerd we zijn weer bij en ik kan alleen maar aan iedereen aanraden, ga naar de Leidse Vaart en ga kijken naar het levenswerk van Gerrit Schaap met al zijn vrijwilligers Bedankt dat jullie dit uur zo hebben willen vullen. Volgende week, dames en heren, luisteraars, gaan we praten met Bertus Balledux. Bertus wordt deze week 90 jaar, onvoorstelbaar. Alvast onze hartelijke felicitaties. En we gaan praten met Bertus over de muziekkapel die we hier in Zandvoort hebben gehad. Een roemruchtige Muziekapel, die fantastisch speelde, waar later nog de trappers uitkwamen. Dus volgende week, 12 uur, zetten we hem Oud-Zandvoort met Bert Spallendux. Wij wensen u nog een hele fijne, zonnige zondag toe. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106,9. Straks meer. Zfm. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van. Zij met een rietje. Mijn so Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5.